en Marcel Ooster. Maandag 17 oktober, goedemorgen, deze studio is uh, bezet. De Occupy beweging tegen hebzucht in de financiële wereld... heeft dit weekend wereldwijd van zich laten horen. En net als in New York is nu ook een tentenkampje in Amsterdam. Joris van der Kerkhoff is er ook vanochtend. Voormalig Antille heerst er een jaar na de veranderde verhoudingen. Vooral onvrede. De Tweede Kamerleden die daar op bezoek zijn... krijgen dan heel wat te horen. Joost Vullings reist met ze mee, we spreken hem straks. En de honkballers genieten volop na van hun wereldkampioen... Ze zitten nog even in Panama voordat ze morgen naar huis komen. We hebben straks werper Rob Kordemans aan het telefoon. Israël maakt zich op voor de gevangenenruil met de Palestijnen. Maar er zijn ook Israëliërs die proberen de hele zaak niet door te laten gaan. Correspondent Ankie Rechers vertelt er straks over. De Franse socialisten hebben een presidentskandidaat. Ron Dinker vertelt of François Hollande straks een kans kan maken. We hebben de kwartaalcijfers van Philips. Een veilig verkeer. Nederland begint een campagne tegen afleiding van chauffeurs. Voorzitter Carla Pijs spreken we daarover. In Australië heerst een er weer goudkoorts. En we gaan vanochtend boksers wegen. Die honden? Nee, vrouwelijke boksers. Oh, okay. Dat in het Radio 1-journaal en veel meer tot half tien. U kunt ons volgen via internet, nos.nl of via Twitter. Onze account daar is NOS Radio 1. François Hollande is de nieuwe presidentskandidaat voor de Franse socialisten. In Parijs hield Hollande zijn verkiezingsoverwinningstoespraak. overwinningstoespraak. Ik kan dit ce combat seul. Ik heb besoin... De l'unité, du rassemblement, c'est-à-dire d'un parti socialiste Ik kan het niet alleen, zegt Hollande. Ik wil eenheid en een solidaire socialistische partij. Om die eenheid uit te stralen was zijn tegenkandidaat en partijgenoot, Martine Aubry, de eerste om hem te feliciteren. Ze schaarde zich ook direct achter Hollande. Je mettrai toute mon énergie en toute ma force, et avec moi celle de tous les socialistes, pour qu'il soit dans sept mois le nouveau président de la République. Ik zal me nu volledig inzetten voor de partij en hoop dat Hollande over zeven maanden de nieuwe president van Frankrijk is, zegt Aubry. En die kans lijkt, zoals het er nu voor staat, groot, zegt correspondent in Parijs Rondlinker. Nou ja, als er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden... dan zou Sarkozy het afleggen tegen Hollande. De president staat er al maanden belabberd voor in de peilingen. Lukte maar niet om op te krabbelen. Maar goed, die presidentsverkiezingen die zijn pas over een half jaar. Sarkozy's campagne moet eigenlijk nog beginnen. En in het verleden bleken de socialisten nog wel eens intern verdeeld te raken... om een serieuze gooi naar het presidentschap te kunnen doen. Dat lijkt de doorslag te hebben gegeven voor Hollande. Hij presenteert zichzelf al maanden als bruggenbouwer. Bovendien zien de socialisten in hem de beste kandidaat om Sarkozy te verslaan. Of Sarkozy zijn tegenstander wordt is nog niet zeker. De president heeft zich nog altijd officieel niet herkiesbaar gesteld. Kritiek komt er weer vanuit het CDA op de gedoogconstructie van het kabinet. Dit keer van voormalig minister en CDA-prominent Kees Veerman. Dat deed hij bij Carlos Brandpunt. Hij zet zich af tegen de PVV van Geert Wilders. Volgens Veerman gaat zijn partij door het stof voor de gedoogpartner. Ik, ik, ik voel ook zeker een zekere kramp bij, uh, bij sommige bewindslieden. Van kan ik dat nou wel doen? Want wie weet uh, hoe de, uh, de PVV daarop reageert. Als uh, Leers bijvoorbeeld naar zijn hart spreekt en ook naar het christendemocratische gedachtegoed spreekt... dan wordt hij op de vingers getikt. Veerman denkt dat de Partij van de Arbeid en D66 betere gedoogpartners zouden zijn. Het CDA moet zich nu snel bezinnen op de koers... want anders vreest hij het ergste voor zijn partij. Het is niet voor het eerst dat de voormalig minister kritiek heeft... op de samenwerking met de PVV. Hij was vanaf begin af aan tegen deze gedoogconstructie. Bij een ernstig ongeluk tijdens een NASCAR-race in Amerika... is de Britse coureur Dan Weldon overleden... Op het circuit van Las Vegas werd de auto van de 33-jarige coureur... na een botsing gelanceerd en kwam vervolgens hard tegen een muur. Dit is het ongeluk waarvan iedereen hoopte dat het nooit zou gebeuren... zegt een tv-verslaggever. Bij de crash raakten drie andere coureurs gewond... Bij Nesco-races rijden de auto's telkens één ronde met twee bochten en twee lange rechte stukken. Op het circuit van Las Vegas worden snelheden gehaald tot wel 360 km per uur. Weldon was een ervaren coureur. Zijn 134ste race was helaas zijn laatste. Het zijn spannende uren voor de gemeentelijke holding in België. De holding, waarin Belgische gemeenten en provincies zijn verenigd, is de grootste aandeelhouder van de Dexia Bank. Volgens de Belgische Omroep VRT hangt een faillissement... als een zwaard van Damocles boven de holding. De Waalse regering heeft nu een voorstel gedaan aan de federale overheid... om een faillissement te voorkomen. Men zal het voorstel nu uh, voorleggen aan een technische comité... met de federale overheid, met de verschillende gewesten. Indien ze die uh, voorstel aanvaarden... dan kunnen wij uh, naar een politieke vergadering gaan met de federale regering. Die vergadering begint zo dadelijk om 8 uur en om 10 uur moet er een oplossing zijn, anders is een faillissement onafwendbaar. De Belgische steden en provincies lopen groot gevaar. Het komt de holding op forse kritiek te staan omdat het de stadsbesturen tijdens de vorige crisis juist adviseerde indexia te stappen. U hoort de burgemeester van Gent Drie jaar geleden kregen wij het voorstel om een kapitaalsverhoging in te tekenen, opnieuw geld te steken in de gemeentelijke holding en men beloofde ons 13%, 13% dividend. Het was ook een bankencrisis op dat ogenblik. Ik heb altijd gezegd, iemand die met 13% op dat ogenblik dividend belooft, ja, die geloof ik gewoonweg niet. Uh, dat is niet normaal. Dus we hebben gezegd, we doen daar niet aan mee. Als de gemeentelijke holding inderdaad failliet gaat, wordt gevreesd voor de internationale kredietbeoordelaars. Eerder waarschuwde bijvoorbeeld Moody's België al dat een overname van Dexia kan leiden tot een afwaardering. Strijders van de nieuwe machthebbers in Libië hebben de stad Beni Walid ingenomen. De stad is een van de laatste bolwerken van de aanhangers van oud-dictator Gaddafi. In het centrum van de stad wappert volgens een kolonel nu de nieuwe Libische vlag. Gisteren begon een nieuw offensief om Beni Walid in handen te krijgen... en dat ging gepaard met zware gevechten. Allah! stad was sinds september omsingeld. Een paar dagen geleden werd de luchthaven bij Beni Walid al ingenomen. Nu is alleen Sirte, geboorteplaats van Gaddafi, nog niet in de handen van de nieuwe machthebbers. In een paar wijken in Sirte wordt nog zwaar gevochten. Terug naar eigen land. Veilig verkeer Nederland begint een campagne tegen afleiding in de auto. Zoals het instellen van een navigatiesysteem, sms'en of telefoneren. Bij vier van de vijf ongelukken speelt afleiding namelijk een rol. Dat wil veilig verkeer aanpakken en dat doen ze onder meer op de radio. In de auto is het onmogelijk 100% je aandacht op de weg en het verkeer te houden. Dus als het niet echt nodig is, neem dan niet op of houd het kort. Een beetje chauffeur laat zich niet afleiden. Kijk op, laat je niet afleiden.nl. Bedrijven als Shell, BP en de Gasunie verbieden hun personeel al om tijdens het rijden te bellen of überhaupt de telefoon op te nemen. Veilig Verkeer Nederland hoopt dat meer bedrijven zo'n protocol voor hun medewerkers invoeren. In Mexico heeft het leger een grote slag geslagen tegen het beruchte Zeta-drugskartel. Dru Bij een grootscheepse actie werden elf kopstukken van het kartel gearresteerd, onder wie ook de grote baas, El Chabelo, maakte een generaal bekend op een persconferentie. Ja, volgens de generaal was El Chabelo de baas van het transport en de verkoop van drugs. En ook had hij de controle over de georganiseerde misdaad in meerdere steden bij de grens met Texas. De actie ging gepaard met veel geweld en er vielen negen doden. Bij een andere actie van het leger werden 61 mensen bevrijd. Die door het Zeta-kartel werden vastgehouden en gedwongen arbeid moesten verrichten. De Mexicaanse regering heeft de grootste moeite de macht van de drugskartels in te dammen. Sinds 2006 is het leger ook bij die strijd betrokken. Dan nog naar het financiële nieuws. Deze week zal de naderende oplossing voor de schuldencrisis... een positieve stemming op de wereldwijde beurzen teweegbrengen. Zo is althans de verwachting. In aanloop naar de Europese top op zondag 23 oktober... zullen beleggers vast een voorschot nemen op die beloofde oplossing. Optimistische geluiden klonken er afgelopen zaterdag al... na een bijeenkomst van ministers van Financiën en Bankdirecteuren... van de G20 in Parijs. Belangrijk onderdeel van het pakket maatregelen is dat Europese banken voldoende kapitaal krijgen om niet om te vallen. Afgelopen vrijdag was dat optimisme ook al voelbaar. De AEX sloot sinds lange tijd weer boven de psychologische grens van 300 punten. En ook Londen, Frankfurt en Parijs wonnen terrein. De Nikkei-index in Japan is al aan de beursweek begonnen... en opende met een winst van 1,5 procent. Als de Amsterdamse beurs straks opengaat, wachten beleggers een rode loper. Die is daardoor de Occupy-betogers uitgerold. Maar dat zal vermoedelijk sarcastisch bedoeld zijn. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt dat nog eens beluisteren via onze website nos.nl. En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Twaalf minuten over zes. Leonard Cohen werkte aan een nieuw album. Zijn eerste in zeven jaar. En hij krijgt daarbij hulp van zijn zoon Adam. Volgens Adam zijn vader en, en zoon niet van plan om samen op te trainen. De inmiddels 77-jarige Leonard Cohen werd in de jaren 60 bekend. De Canadese scoorde grote hits als Hallelujah en Suzanne. Adam Cohen brengt eerder deze maand zijn derde album uit. Like a Man. Daarop onder andere dit Sweet Dominique. We had somewhere else to be We parked the car on a dark side street The car was better than any bar or hotel suite We agreed, sweet Dominique And you opened like a flower in the heat Your beauty on my eyes like a masterpiece Never has skin tasted so sweet as for you and me, sweet Dominique. And you said, oh, I didn't know that we could go so many kisses deep. We were face to face, lips to lips, heat to heat. And you said, oh, I didn't know that we could go so many kisses deep. Sweet Dominique. Was rising to our cheeks. Our clothes began to wrinkle like bed sheets. And if love was a mountain, you took me to its peaks, so to speak. Sweet Dominique, and you said, Oh, I didn't know that we could go so many kisses deep. We were face to face, and lips to lips, and heap to eight. I said, oh, I didn't know that we could go so many kisses deep, sweet Dominique. And I said, me, I didn't know that we could go so many kisses deep. We were face to face, eye to eye.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 Adam Cohen, inderdaad de zoon van, met Sweet Dominique. Kwart over zes uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Joris van der Kerkhoff, goedemorgen. Goedemorgen, Marcia. Op de camping? Op de camping, met uitzicht op de Hogati. Zo. Uh, het grote, ja... Zo, zo, hoe heet zo'n ding wat op een kermis staat? Zo'n groot wiel. Reuzenrad. Het, dankjewel. Bij onze Tilburg noemen we dat een Hogati. Een Hogati? Oh, okay. ja. Ja. ja, En Hogati. Nou, en hoe Hogati... Nou, die gaat wel heel erg hoog. Uh, vanaf uh, de dam, uh, daar staat dat ding. Uh, die hoog gaat, die dat reuzenrad. had. Uh, is het, uh, nou wat zal het zijn, 150 meter lopen naar die camping waar je het over had. History starts now. We are the 99%. Uh, occupy Amsterdam. En dan uh, uh, een vlag, een rode vlag met witte letters, in de letterssoort van Coca Cola. Daar staat dan anticapitalista. En dan tekening van een mannetje met een uh, grote hoge hoed op. Met een dollarteken daarboven. Die pet past ons allemaal. Het is echt prachtig eigenlijk wat je hier ziet. Cynisme, het cynisme is failliet. Staat er op een grote E-team-achtige auto die uh, midden op het uh, plein staat. Net voor uh, um, de tenten die er allemaal staan. Human rights. Follow the leaders. Stop paying your bills. En we moeten allemaal oprutten, uh, wordt er gezegd. Het heeft, denk ik, met de naam van de minister-president van Nederland te maken. Als ik nou hier zo tussen de uh, tentjes doorloop... en in sommige tentjes is een beetje beweging... zitten ook uh, mensen buiten. Ik heb me voorgenomen om daar pas over een kwartier mee te gaan praten. Er <laughs> is een tafeltennistafel uh, die er staat. Daar ligt een oranje balletje en een wit balletje. En al die tentjes, het zijn er toch nog best wel veel kleine tentjes... Uh, en één grote tent waar EHBA op staat. Waarom zou die A nou zijn in plaats van een O? Uh, daar liggen ook allerlei uh, mensen in te slapen. Slaapzakken op elkaar uh, gestapeld. En af en toe is er ook nog een hangmat. En dat uh, beweegt, beweegt uh, dan licht. Uh, uiteindelijk, als je door alle tentjes gelopen bent, kom je bij uh, Beursplein 5. En dat Beursplein 5, daar is een rode loper al, uh, al neergelegd om eh, straks, zo vanaf half acht, acht uur, de mensen die daar gaan werken... het groot kapitaal, make love, not money, die worden dan hier eh, verwelkomd. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Ik ga straks met jullie praten misschien wel, als jullie wat terug willen zeggen. <laughs> maar dat is straks. Eh, zo ziet het eruit eh, hier. Er zijn er dus al mensen wakker, maar er zijn er nog veel meer aan het slapen. Juist. Het beursplein is bezet. EHBA, eerste hulp bij aandeelhouders. Dat, oh, dat zal het zijn. Ja. Ja, misschien, je weet het niet. Joris gaat vragen aan die mensen die voor hun tentjes nog zitten. Je horen je straks. Joris van der Kerkhof op Beursplein in Amsterdam. De goudprijs is het afgelopen jaar fors gestegen met bijna 30 procent. Dat heeft ook alles te maken met de eurocrisis bijvoorbeeld. In Australië is daardoor een nieuwe goldrush ontstaan. Het land is een van de grootste goudproducenten ter wereld. Oude goudvelden worden weer bevolkt door gelukszoekers. Met dollartekens in de ogen speuren ze de bossen en de kreken af. Nou, Consument Robert Portier ging ook maar eens op pad. Het is echt een schitterende omgeving hier in de goudvelden, vlak onder Maggi.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 De voorbereidingen in Israël voor de gevangenenruil deze week zijn in volle gang. Bij deze eerste ruil komen 477 Palestijnen vrij en één Israëlische militair, Gilad Shalit. En als Shalit vrij is, dan komen er nog eens 550 Palestijnse gevangenen vrij. Het Israëlische Hoge Rechtshof beslist vandaag of het aangetekende beroep tegen de ruil, gedaan door Israëlische burgers, gegrond is of niet. En of de ruil dus door kan gaan of niet. Correspondent Anki Reggers in Israël, Anki, maakt dat beroep enige kans.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 Het NLS Radio 1 Sport. Het feest is achter de rug. Het nagenieten voor de honkballers kan beginnen. Het Nederlandse team werd zondagochtend vroeg wereldkampioen. De geweldige finale kreeg een vervolg met een mooi feest in Panama. Morgenochtend landen de Nederlandse honkballers op Schiphol. Werper Rob Kordemans zal dan als een held uit het vliegtuig stappen. Hij werd de uitblinker van de finale. We spreken hem later. En ook bondscoach Brian Farley deelde een pluim uit aan zijn 36-jarige pitcher. Ik vond Robbie Kordemans ongelooflijk. Uh, hij is gewoon een, uh, wat we noemen, een painter, een schilder. Hij is die, hij is die Rembrandt van, uh, van, van honkbal in Nederland. Dus um, ja, hij was gewoon uh, onbespelbaar eigenlijk. En op een gegeven moment natuurlijk met pitching uh, heb je, je te veel pitches en je moet gewoon naar de bullpen toe. Maar hij was het verschil. Hij was zeker het verschil in de wedstrijd. Dus um, ja, petje af voor hem. Na het behalen van het goud is het voor het honkbal nu zaak om de wereldtitel ook te verzilveren. De sport moet nu echt populair worden. Ik hoop dat het betekent dat meer jongens gewoon hongbal kiezen als topsport... Uh, in, in, in de uh, in het, uh, jonge fase van hun leven. En dat het uh, betekent meer aandacht voor het sport in Nederland en ook Europa overal. Dus ja, ik denk voor, voor natuurlijk voor Nederland het meest belangrijk... maar uh, uiteindelijk ook Europa is belangrijk voor ons... dat gewoon het, het, het sport groeit in, in, in Europa. Want je hebt zoveel mensen die daar... De kans voor, voor Nederland uh, nou, voor honkbal te ontploffen is, is, is groot, vind ik. En behalve een wereldkampioen leverde Nederland gisteren ook een Europees kampioen af. Tafeltenner Stagli pakte in Polen een Europese titel... door Irene Ivankan uit Duitsland te verslaan. Het werd 4-3. Voor Jauw is het de tweede Europese titel in haar loopbaan.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 Maar het voetbal in de Eredivisie won Feyenoord met 4-0 van VVV. Een grote overwinning die nog groter had kunnen uitvallen. En dat had met vertrouwen meer vertrouwen opgeleverd voor Feyenoord. Trainer Ronald Koeman die zondag tegen Ajax speelt. Ja, maar oké, okay, dat is een andere wedstrijd. Dat is een uitwedstrijd uh, waarin Ajax het meer het spel moet maken. En vandaag moeten wij het spel maken. Dus dat is een andere situatie.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 Feyenoord staat nu vierde. De Gelderse derby werd gewonnen door Arnhem. Vitesse won op Nijmeegse bodem met 1-0 van uh, Van Eck. Rory SC versloeg ADO Den Haag met 4-1. En NAC was met 2-0 te sterk voor Excelsior. Zaterdag speelde Ajax al tegen AZ. Uh, het werd 2-2. Nu hoort het al eerder bij een ernstig ongeluk. Tijdens een NASCAR race in Amerika is de Britse coureur Dan Weldon verongelukt. Op het circuit van Las Vegas werd de auto van de 33-jarige coureur na een botsing zo ongeveer gelanceerd en kwam tegen een muur terecht. Bij de crash raakten ook nog drie andere coureurs gewond. Op het circuit van Las Vegas worden snelheden gehaald van 360 km per uur. Weldon was ervaren coureur, maar zijn 134ste race werd zijn laatste. Radio 1 NOS journaal. Het is half zeven geweest, Jan van der Goede Goedemorgen. De Franse socialisten hebben oud-partijleider François Hollande... gekozen tot hun presidentskandidaat. Komend voorjaar neemt hij het op tegen zittend president Sarkozy. Hollande won in de tweede ronde van de voorverkiezing van Martine Aubry. De Europese Commissie moet de bevoegdheid krijgen om alle lidstaten te dwingen hun economie aan te pakken, vindt minister Verhagen. Tot nu toe is er alleen sprake van strenger toezicht op het naleven van begrotingsregels door de Eurolanden. Maar dat is volgens Verhagen niet genoeg om de crisis te bestrijden. Strijders van de nieuwe machthebbers in Libië zeggen dat ze de stad Beni Walid hebben ingenomen. Ze begonnen gisteren een nieuwe aanval op de stad, een van de laatste waar troepen van de verdreven dictator Gaddafi nog stand hielden.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 Morgenochtend is het grijs en regenachtig. In de middag trekt de neerslag naar het zuidoosten weg en klaart het vanuit het noordwesten op. Er kunnen dan wel wat bij ons staan, maar we zien ook af en toe de zon. Het wordt niet veel warmer dan een graad of 13. ANWB-verkeersinformatie met drie files op dit moment. Allereerst op de A15, Gorkum richting Europoort... bij Knopend Vaan, Vaanplein staat drie kilometer. Ook drie kilometer op de A27, Breda richting Gorkum... tussen Nieuwe Dijk en Werkendam is dat...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 De Financiële Dienstverlening wil klachten over bepaalde financiële diensten, namelijk Boekenpolissen, niet meer in behandeling nemen. Maar dat was toch juist een taak? Is dit besluit nou dapper of juist laf? Vanavond in radar half negen bij de Tros op Nederland 1. Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven uur. Luistert naar het NOS Radio in Joona. De thaise regering heeft Bangkok officieel veilig verklaard. Het was in de water was de hoofdstad dichtgenadigd... en het gevreesd werd dat de stad volledig zou onderlopen. Maar het ergste gevaar lijkt nu geweken. Wel is de ellende in de rest van Thailand groot. Het tweede van het land is ondergelopen en de schade is enorm. Correspondent Michel Maas. Michel, ja, zandzakken voor de deur waren er in Bangkok. Die kunnen nu weg. Nou, die kunnen nog niet weg, want het water is nog lang niet helemaal verdwenen. Het begint langzaam te zakken. Maar er is een kans dat het uh, iets later in de maand toch nog een keer komt opzetten. Maar uh, ze zijn enorm opgelucht dat ze het nu even droog hebben gehouden. En uh, dat de zandzakken die er liggen, dat die hun werk hebben gedaan. Nou, nou lichte opluchting daar dus. Maar dat geld, kan ik mij zo voorstellen, niet voor de rest van het land, Michel. Nee, zeker niet. De, de schade daar die is enorm. En, uh, dat grootste deel dat staat nog steeds onder water. En waar het water langzaam begint weg te trekken... daar begint het volgende probleem. Dan heb je de enorme rommel die achterblijft. Het is een, uh, een rommel van modder en, en vuilnis. Want er zijn ook hele vuilnishopen die zijn meegespoeld met het water. En uh, her en der uh, komen die nu terecht. En wat er ook uh, nu zichtbaar wordt, is de economische schade. En die is enorm. Ja, waar zit hem dat dan vooral in? Nou, er zijn uh, een, een groot aantal fabrieken onder water gelopen. Er zijn vijf grote industrieterreinen ondergelopen. En dan heb je het over terreinen met honderden fabrieken. En dat zijn allemaal high-tech fabrieken. Er zijn uh, autofabrieken die hebben hun deuren moeten sluiten. Onder andere Toyota, Honda. Er zijn camerafabrieken. En ook fabrieken voor de harde schijven voor computers. Een groot deel van die schijven die in al onze computers zitten... die worden daar in Thailand gemaakt. En nu dus een tijd niet. En hoe lang dat gaat duren, dat weet niemand. Maar voorspeld wordt uh, ja, dat het zeker maanden zal vergen... voordat die fabrieken weer uh, volledig aan de gang zijn. En het zou dus best kunnen dat uh, de gevolgen van die overstroming in Thailand... uiteindelijk ook de prijzen in de rest van de wereld... voor bepaalde zaken gaan uh, opdrijven. Maar het is toch een ramp voor de economie van Thailand? Ja, dat is zeker een ramp. Er zijn nu al de eerste becijferingen wat de schade zou zijn. Dat is 4,5 miljard euro. En uh, ja, dat gaat alleen maar oplopen naarmate die fabrieken langer dicht blijven. En ook uiteraard uh, de landbouwgronden onbruikbaar zijn. Want er zijn uh, miljoenen tonnen rijst, zijn verdronken uh, rijst die dus niet meer uh, geoogst kan worden. En, er wordt nu al voorspeld dat de prijs van rijst in Thailand enorm gaat stijgen. En dat is voor de Thais zelf natuurlijk uitziet, uh, ontzettend belangrijk. Want rijst is een van hun belangrijkste voedingsmiddelen. Ja. Bij zo'n ramp wordt de natuur gekeken naar wat de overheid doet. En er is een nieuwe premier in uh, Thailand, Yingluck Shinawatra. Hoe heeft zij het gedaan? Nou, die komt er redelijk goed vanaf. Want het grootste deel van de fouten die zijn gemaakt... zijn gemaakt door vorige regeringen. Die hebben gewoon niet genoeg gedaan aan het uh, beheersen van al dat water. Want Thailand loopt elk jaar een beetje onder water. Elk jaar zijn er uh, moessonregens, uh, is er wateroverlast. En die vorige regeringen hebben daar gewoon niks aan gedaan. They hebben de situatie eigenlijk alleen maar erger gemaakt. Dus alles wat Yingluck Chinawatt kon doen was... Uh, een beetje de ramp beheersen. En dat heeft ze uh, wel niet perfect gedaan. Er is kritiek dat ze niet uh, ervaren genoeg is. Dat ze niet genoeg de leiding heeft genomen. Maar over het algemeen was iedereen toch redelijk positief over Yingluck. En zeggen ze allemaal dat ze goed haar best heeft gedaan. En dat ze het er eigenlijk naar omstandigheden nog redelijk vanaf heeft gebracht. Michel Maas over het hoge water in Thailand. Door naar dat unieke moment voor het Nederlandse honkbal. Team van Oranje stond uh, gisterochtend voor de tweede keer in het toernooi... tegenover Grootmacht Cuba in de finale van het WK. Urenlang moest Nederland wachten, want de regen bouwde de spanning op. De wedstrijd kon nog niet doorgaan. Maar even voor zevenen kon het Nederlands honkbalteam beginnen... aan die historische wedstrijd. Ik denk dat het uh, heet de superflow. Want uh, op dit moment uh, maakt niet uit tegen wie we spelen... Um,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 Dus die opportunity was ja. We hebben gehad zo'n body lifting. We raken green back down. Zo's dan daar gooi naar thuis. En die de doet u daar niet op de thuisplaats. En ja, natuurlijk een ontzettend spannende wedstrijd. Eh uh, we hadden onze kansen zei ook uh, en yeah. ja. Ik, ik vond het gewoon ongelofelijk is. Contact gemaakt door Engeland gaat langs en de Jong gaat door naar thuis. Zit hier die jongen met het de voor de gelijkmaker Nederland op het scorebord. Het staat 1 tegen 1. Ik vond Robbie Kordemans ongelooflijk. Uh, hij is gewoon uh, wat wij noemen een painter, een schilder. Hij is die hij is die rembrand van, van, van, van honkbal in Nederland. De loper is op twee en Jonathan Schoof, Het is aan de recht tussendoor. En er komt die tweede punt van Nederland over de thuisplaats. Smit scoort. En Engelhard blijft op drie. Meegloopt op voorspoor in de WK-finale. Ja, alles klikte gewoon. Ja, ik, om nou echt iets één defini definitief ding te zeggen, dat weet ik niet. Maar alles, uh, pitching werkte goed, defense. En wat ik zeg, timely hitting. Elk, er was niet één held. Het hele team is een held. Eigenlijk. Hector Oliveira, de man die aan de slag komt. Ja, Nederland is wereldkampioen. Onwaarschijnlijk de laatste van bal uit de handen van Jan van Schoen. Kijk eens, Shyamallah Bremers. Kijk eens, Cuba is verslagen. De 25 fouten wereldkampioen, verlies van het kleine Nederland. Nederland schrijft geschiedenis, het is gebeurd wereldkampioen. honkbal. Wow! Ja, dat is super. Het is, is eigenlijk niet te beschrijven. Het is gewoon uh, ja, een top, top. Echt helemaal top. Dat is toch geweldig? Ik kan het nog steeds niet geloven, echt niet. Het is ongelooflijk. Het is echt niet te geloven.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 We gaan naar Amsterdam, naar het beursplein. Want Amsterdam is bezet. Joris van der Kerkhoff. Occupy Amsterdam. Ja, dat zijn ze aan het doen. Door de tafeltennissen voor de wereldvrede. Oh, maar zo te het zeggen. helpt wel. Beetje bier aan de kant. Dat weet ik niet of het helpt. Ja, ze slaan een sliceballetje. Dat betekent dat het balletje meteen na het netje met effect eraf gaat. En de tafeltennis is ook een beetje nat... Ja, maar het gaat allemaal prima. Hoor. Gaat het allemaal prima? Het gaat allemaal hartstikke goed. Ja, goede sfeer hier. Er staat ook een theelichtje um, een rex en een appeltje ja. op de tafeltennistafel. Ja. We gewoon goed voor elkaar. En we sporten ook vroeg natuurlijk. Want uh, we moeten wel fit blijven. En waarvoor uh, moet u fit blijven? Nou, we hebben een hele lange adem nodig. Want we moeten heel veel er moet heel veel veranderd worden. En dan moeten we met z'n allen een uh, lange adem hebben. Oh, nou kwam je tegen de microfoon aan, het ja, ja, ja. balletje. En, en, en waar moet er dan... Die, ja, die, ja, ik, ja, ik leg het, ja, ik snap het eigenlijk niet zo goed. Wa, waar Kijk, is die we, zijn, ja. we zijn op heel veel dingen tegen als mensheid. Kijk, er is heel veel onrechtvaardigheid en uh, daar moeten we gewoon tegen zijn. Daar moeten we een stem voor hebben. En daarnaast moeten we denken aan alternatieven. Er zijn heel veel alternatieven. Transition towns, uh, cradle to cradle... Noem maar op, er zijn een tal van uh, mogelijkheden al waar we technologieën voor in kunnen zetten. Voor de mensheid. Ja. En laten we het zo doen. Aan deze kant, u bent tegen, zegt u? Ja. ja. En waar bent u dan voor? Ik ben. Uh, ik uh, apprecieer het niet als ik uh, door een camera gefilmd word. Mest... Ja, maar er is hier geen camera. Okay, ja. Nee, dan, uh... ja, de camera zijn mijn ogen. Zijn <laughs> ja? Je? Ja, waar bent u voor? Zeg de andere kant van de tafel de tafel. Tegen het financiële kapitalisme. Ik ben uh, voor het uh, bundelen van uh, liefdevolle kracht. Dat uh, denk ik. Het is nog een beetje donker, maar je hebt wel een mooi krijtsteep jasje aan. Dat hoort misschien een beetje bij de mannen hier op Beursplein 5... die straks gaan, gaan werken. Nee, want deze die heb ik uh, overschilderd met uh, wat lijntjes kleur. Zelf met gewoon met een kwastje en wat acrylverf uh, en verschillende kleurtjes. Want... Uh, I love uh, stripes, but I love the rainbow even better. So. En die regenboog, als het straks licht wordt, die zien we dan allemaal. En als we het allemaal zien, dan wordt het mooier allemaal? Als er maar veel kleuren zijn? De, nou, dat vind ik wel heel erg... Uh, ja, ik denk, doe even mee. Zwart-wit, maar dan in kleuren. <laughs> of dan wordt het meteen heel spiritueel of zo, weet je. Ik denk, uh, ik weet het niet. Hij uh, need some help and I need some guidance. En uh, ik uh, wil gewoon dat het uh, mooier wordt dan dat het is. Nou, dat is Want, mooi. Uh, uh, volgens mij uh, zijn er veel te veel mensen bezig met uh, welvaart in, in, in plaats van het welzijn. Ik zou graag zien dat iedereen ook gewoon wel is. Dat is mooi. Dus uh, mensen zijn te veel bezig met welvaart, te weinig met welzijn. En we moeten... Oh, deze zin die, die eindigt al nergens. Maar het, het gaat er voornamelijk om dat, dat we toch uiteindelijk allemaal welzijn. In welke kleurtjes dan ook. En de mevrouw uh, heeft uh, guidance nodig. Nou, die heb ik hier ook een beetje nodig. Uh, ik zal de komende uren dezelfde vragen blijven stellen. En ik hoop dan iedere keer weer op andere antwoorden... om iets meer duidelijkheid te krijgen van het beursplein 5. Doe je niet te veel mee, jongens? Wat zeg je? Doe je niet te veel mee? Vond je dat? Nee. Hey. Was het een spiritueel? Nee, was een waarschuwing. Oké. Okay. Teleurstelling bij de Nederlandse turners in Tokio. Zijn de Olympische Spelen in Londen überhaupt nog wel een realistische optie? Daar gaan we het zo over hebben. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Het zal ja. wel rustig zijn of niet? Het, is, uh, nou, het valt wel mee. Er staan acht files op dit moment. Totale lengte 33 kilometer. De langste is op de A27, Breda richting Gorkum. Daar staat vijf kilometer file tussen Hank en Werkendam. En de vertraging is daar nou wel een half uur. Oké, okay. uh, ik bedoel dat eigenlijk omdat het natuurlijk herfstvakantie is. Voor wat verwacht jij voor de rest van de ochtend? Ja, inderdaad, de noordelijke helft van Nederland... heeft deze week herfstvakantie. En daarom wordt de spits minder druk dan normaal gesproken. Um, in het zuiden begint de vakantie pas volgende week. Daar staan dan ook gewoon de traditionele files die er normaal ook staan. Ik verwacht uh, ongeveer... 120 kilometer rond half negen. Oké, okay, tot dan. Ja. Hoi. Dit is het NOS Radio 1-Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Soms in life, je de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 Mm -hmm. yeah. Over yeah. and over. Seems as though the ride is the on, on. The riding dance. So the superstar you finally made. Once you've fetched your victory, yeah. it's, it's what they call the rise and the fall. They fall. Now I know Now I, know I made mistakes. Mistake. Think I don't care, but you don't. David Kraken, sting hoort u met rise and fall. En dat is wel een beetje van toepassing ook op het Nederlands turnteam. Het ging vol vertrouwen naar het wereldkampioenschap turn in Tokio. Jury van Gelder en Epke Zonderland hadden beide ook een medaille nodig... voor plaatsing voor de Olympische Spelen, maar het mislukte jammerlijk. Zonderland maakte een fout op het rek, Jury van Gelder maakte een fout in de ringen. Hij kwam in de handstand stil te hangen... en voor de afsprong heb je een kleine zwaai nodig om een goede afsprong te maken. En Jury kwam toen voor een hele moeilijke keuze. Nu moet hij naar een andere afsprong. Of niet? Kiekt hij voor de dubbelstal toch gestrekt? Het dilemma dus. Ga ik voor een moeilijke afsprong die eigenlijk niet kan...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 Dat wel moet doen. Hij kiest voor de dubbelzaltige hoek. Ja, kijk, dan, uh, hij begon eraan en dan hoop je, hoop je, hoop je, maar... En hij valt. Ja, zonde. Ja, het was niet genoeg. En teleurgesteld gaat Joeri van Gelder van het podium af. Ja, dat is klaar. Dat is mijn, uh, mijn seizoen zit erop. Kijk, ik, ik vind, Joeri heeft een, uh, het afgelopen jaar kei en kei, en kei hard gewerkt. Ja, ik... ik had hier gewoon uh, een medaille moeten winnen. Um, uh, wat zich uitbetaalt, hierin ging gewoon weer in een WK bij de beste horen.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 te scoren theoretisch uh, zou moeten zijn om zich uh, te plaatsen voor het spelen. Dus dat gaan we de komende week met elkaar uh, overleggen. Ik ga er zeker voor, want uh, dat is natuurlijk de enige mogelijkheid nog. En uh, ja, ik heb het niet echt in eigen hand voor mijn gevoel. Het was geen leuke dag gisteren. Edwin Cornelissen was daarbij en maakte de reportage. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. In de Volkskrant een ingezonde brief van minister Verhagen van Economische Zaken. Daarin schrijft hij dat de Europese Commissie de bevoegdheid moet krijgen... om alle EU-landen te dwingen economische problemen in hun land aan te pakken. Verhagen wil niet langer een onderscheid tussen Euro-landen en lidstaten van de Europese Unie. Dat betekent dus ook dat landen als Verenigd Koninkrijk, Zweden, Polen en Denemarken... door Europa op de vingers kunnen worden getikt. In de aanloop naar de Europese top in Brussel, volgend weekend... gaat het kabinet volgens de Volkskrant nu een stap verder dan wat het...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 de maatregelen zijn volgens de minister niet vrijblijvend. De EU-landen worden afgerekend op het resultaat. Dan ander nieuws. Jonge asielzoekers gaan veel eerder te horen krijgen... of ze wel of niet in Nederland mogen blijven, schrijft Trouw. Volgens minister Leers maken snellere asielprocedures... het migratiebeleid rechtvaardiger. Leers wil op deze manier voorkomen dat jonge alleenstaande asielzoekers... pas op 18-jarige leeftijd te horen krijgen... dat ze toch naar hun land van herkomst worden teruggestuurd. Het aantal bed-and-breakfasts in Nederland is explosief gegroeid, schrijft Spits. Gasten kunnen inmiddels in zo'n 5500 kleine pensions terecht.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 Eén of twee kamers van het eigen huis worden dan als gastenkamer ingericht. En ook de makelaardij ruikt kansen, want steeds meer gemeenten maken het makkelijker om zo'n bed-and-breakfast te beginnen. Een onverkoopbare boerderij, in bijvoorbeeld Friesland of Zeeland, wordt nu in de markt gezet met de vermelding dat een vergunning voor een bed-and-breakfast geen probleem zal zijn. En intussen blijft ook de vraag groeien. De grijze babyboomer met veel vrije tijd blijkt dol op dit soort bed-and-breakfast. Ook de crisis speelt een rol, want mensen blijven voor een vakantie vaker in eigen land. In het AD staat dat veel ouderen met kanker pijn lijden... terwijl dat niet nodig is. Meer dan de helft heeft pijn... terwijl die pijn bij 9 van de 10 mensen is terug te brengen... tot een aanvaardbaar niveau, schrijft de krant. Oorzaak zou een gebrek aan kennis bij artsen zijn. De AD meldt dit op basis van een enquête van Plus Magazine onder 1155-plussers. Er blijken vooral veel de misverstanden over morfine te zijn. kwart van de ondervraagden denkt ten onrechte dat je er suf van wordt. Tweederde denkt dat morfine verslavend is. En een kwart denkt dat je met morfine moet wachten tot de pijn ondraaglijk is. Nou, onzin, zegt pijndeskundige Anne Lucas van het Nederlands Kankerinstituut. Door goede pijnbestrijding gaan mensen volgens haar juist beter functioneren. En in de Kranten en op de voorpagina is ook nog veel juichende honkballers. Voor op de Volkskrant kussen ze bijvoorbeeld de Gouden Wereldcup. En wij we spreken met een van hen, de uitblinker wel... van de wedstrijd, de finale tegen Cuba. Werper Rob Kordemans, de uitblinker. We spreken hem waarschijnlijk zo tegen kwart voor acht.